Er is toch een kamermeerderheid voor de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers beter worden verdeeld over het land. De SP wilde een aanpassing van de wet. Waarbij er ook wordt gekeken naar hoe rijk een gemeente is. En de meerderheid van de Kamer vindt dat goed, vertelt mijn politiek collega Ewout Kiewiet. En het is toch wel bijzonder dat die wet ja, nu een meerderheid krijgt. Want de wet is van staatssecretaris Van de Burg, van de VVD. Zijn eigen VVD gaat tegenstemmen. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dus wel dat die wet uh, nodig is. En dat die er moet komen. Donderdag wordt er over de spreidingswet gestemd in de Tweede Kamer. Daarna moet hij nog wel door de Eerste Kamer. In Thailand zijn minstens drie mensen omgekomen bij een schietpartij in een winkelcentrum. Correspondent Mustafa Marghadi weet meer. Om nou, een uurtje of vier lokale tijd waren er ineens knallen te horen vanuit het uh, Siam Paragon winkelcentrum. Uh, dat is echt in het hartje van Bangkok een luxe winkelcentrum waar ook heel veel toeristen komen normaal. Uh, op sociale media verschenen beelden van honderden bezoekers uh, die het winkelcentrum uitrenden. En die zeiden dat een man ja, pakweg uh, tien schoten zou hebben gelost op het publiek. De verdachte er is een jongen van 14 die is opgepakt. Naast de drie dodelijke slachtoffers zijn er ook drie gewonden. En in, eh, op Curaçao krijgt de verzetsheld Tula vandaag eerherstel van de Nederlandse regering. Tula vocht op het eiland tegen de slavernij... In de Nederlandse geschiedenisboeken staat hij als een misdadiger bekend. Maar volgens veel inwoners van Curaçao klopt dat niet. Deze lerares maakte een boek die de geschiedenis van het eiland volgens haar beter laat zien. Toen ik klein was heb ik altijd op school geleerd over Karel de Grote, Willem de Eerste, Tweede, Derde, Vierde, noem maar op. En nu ben ik een leerkracht, ik ben een auteur ik begon te schrijven en ik zei ineens nee weet je, dat is niet genoeg dus ik, ik wil een boek schrijven het eerherstel is een diepe wens van veel inwoners van Curaçao vanavond is er een speciale ceremonie voor Tula waar ook leden van de Nederlandse regering bij zijn. Het weer hier in Nederland trekt regen over, het waait ook flink en het is ook niet warmer dan een graad of 18 in het noorden blijft het vannacht nat morgen droogt het overal op, een mix van zon en wolken dan bij maximaal 18 graden ZFM, verkeersupdate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 Blijf lekkere muziek, hè? Deze van uh, Miley Cyrus en uh, Flowers. Het is uh, even na twee uur Zandvoort. Een hele middag. Het zonnetje schijnt weer. En uh, Benno en ik zitten in de studio met een hele speciale Zandvoort op zondag. Ja, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Robin. We gaan uh, vandaag een uh, lange interview uitzenden. Dat doen we natuurlijk in uh, stukjes zodat het behapbaar blijft. Anders moet je anderhalf uur uh, aan één stuk uh, aan de, uh, gekluisterd, aan de uh, radio gekluisterd blijven. Maar uh, er komt een podcast uh, op mijn uh, website Peaceful Radio. Maar goed, daarover later meer. Um, we gaan uh, luisteren. Het, uh, dit interview heb ik uh, afgelopen woensdag 27 september. Uh, gaf uh, de heer Elbert Roest, dus de burgemeester. Sinds. Uh, nou, hij is burgemeester af. Sinds uh, 12 uur vannacht. Gaf hij woensdag zijn allerlaatste interview aan mij. En uh, nou, het is een eer die wij van een ZFM gekregen hebben en die wij dus vanmiddag gaan uitzenden onder het mom, ondertussen bij de buren. Zeker, we gaan dus uh, naar uh, Bloemendaal, de burgemeester uh, daar, uh, die uh, ja, vandaag uh, de eerste vrije dag heeft. Hè, dan, ja, uh, eigenlijk, wel. Nou ja, eigenlijk wel. Ik zag op Facebook net nog dat hij een, een post had gedaan, want hij was vanochtend vroeg nog op het kopje van Bloemendaal... over die vogeltrek waar wij gisteren in de uitzending oh, nog ja. over hebben. oh ja. Daar had de TVN die had vanochtend vroeg om acht uur een, een volgetrek excursie daar gedaan. Ik heb het niet gered trouwens. De, acht uur. Oh, nou, heel verstandig ja. Ik had in ieder geval met de burgemeester afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. Dat hebben we eerder gedaan in interviews. En op het moment dat de microfoons open gingen had Elbert Roes nog drieënhalve dag ongeveer 84 uur als burgemeester van de gemeente Bloemendaal te gaan. En, uh, want ja, uh, vroeg ik aan hem. Albert, uh, je bent tenslotte 24 uur per dag burgemeester. Ja, dat mag je wel zeggen. Hè? Ja. Dat, uh, dit vakje is eigenlijk wel heel interessant. Want uh, er zijn uh, weken dat er veel minder gebeurt. Uh, dat je er echt moet zijn uh, um, ja, in, in je agenda op allerlei uh, plekken. Maar... Uh, het gaat er eigenlijk in dit vak om dat je er moet zijn als het er echt om draait. Ja. Uh, en wat, wat, wat? dat laat zich nooit voorspellen. Ik, ik bedoel, nee. uh, als ik om half drie s'nachts word gebeld... Uh, omdat er een uh, bijzondere opname voor een psychiatrische zieke uh, aan de orde is... Uh, en die moet je uh, horen. Uh, meestal uh, gebeurt dat door de burgemeester zelf uh, in, uh, uh, in Zuid-Kennemerland... Ja, dan zit je met iemand die kwetsbaar is uh, aan de lijn. En dan moet je de goede woorden kiezen. Uh, en dat zijn momenten die eigenlijk zich aan het publiek uh, onttrekken. Ja. Maar die er erg toe doen. Ja, ja, ja. Want als je iemand in uh, verzekerde bewaring uh, stelt Dat doe je dan als burgemeester. En ja. hij wordt, of zij wordt van zijn... Uh, zijn vrijheid berooft zonder rechtelijke tussenkomst. Dan moet ja. je je voorstellen: ja. iemand anders beslist dat jij achter uh, uh, gesloten deuren gaat. Ja ja dan, dan moet je dat heel zorgvuldig doen en, en dat noem ik dan de momenten waar het er toe doet ja ja ja ja dan uh, heb je het echt over de inbewaringstelling de IBS zoals we ja. dat woorden noemen en dat ja, uh, ja, ja. is een onderdeel van de krankzinnige wetten dat is, is een ja, heel, dat, heel, heel uh, oude wetten. Uh, dat is een van die bevoegdheden die uh, de burgemeester heeft er heel veel ja. um, waarbij je eigenlijk direct ingrijpt in de levenssfeer van uh, van mensen ja. En uh, ja, dat moet heel zorgvuldig gebeuren, dat begrijp je. Hoe vaak is dat eigenlijk in die 21 het jaar? Laat zich, het laat zich helemaal niet definiëren. Oh, nee. De vorige week had ik er drie. Oké. Okay. Oh. En dan um, uh, en, ja, ben je uh, burgemeester van Haarlem, uh, uh, uh, of haarlem Meer mijn Schiphol. Ja, dan is het schering en uh, inslag. Ja, ja, ja, ja. Het is dat... wel interessant om daar het gesprek mee te beginnen... omdat het een van die aspecten is... die zich aan het grote publiek eigenlijk helemaal onttrekken. Ja, ja. Um... Maar hoe is het met je, Albert? Want uh, ja, dat is de laatste dagen. Ik, ik zeg net nog 84 uur te gaan, zo globaal. Ja. Maar is dat ook zo? Want uh, is het echt uh, dat je precies tot 12 uur s'nachts... Uh, en dan is het 1 oktober... en dan pas uh, kan je bij wijze van spreken je, je, ja. je piepen van de VK ja. inleveren? Ja, zeker is dat en. zo. Want uh, als er een enorme brand uitbreekt... Uh, ja op de avond voor mijn vertrek. Ja, dan ben ik in charge. En, en dan zal ik er ook zijn. Uh, want dat is ook zo'n belangrijk moment... dat je er echt voor ja. de bevolking moet, uh, moet zijn natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja, ja. En zo is het. En, um, en, en natuurlijk heb ik wel afspraken gemaakt... Ook met mijn lokale burgemeester... dat hij de lopende zaken uh, gaat overnemen. Dat ja, moet ook. Ja. Uh, maar... Um, Nee, tot het, tot het allerlaatste moment uh, in charge. Ik heb vanmorgen het politieoverleg uh, gehad. Ik kom uh, eigenlijk rechtstreeks vanuit het uh, politieoverleg naar jou toe. Uh, en daar spreken we allerlei casussen uh, en uh, ontwikkelingen, trends die uh, zich voordoen uh, in de samenleving. En uh, ja, dat gaat tot de laatste dag. Ja. En zo wil ik het ook. Uh, want ik ben niet van het type afbouwer. Ik wil gewoon uh, tot het laatste moment uh, uh, echt er zijn. Ja. Want daar voel ik me in thuis. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. vind ik gewoon fijn ja, ja. om te doen. En uh, nou ja, dan heb je het misschien inderdaad over wat ik bij de collega's van NH nieuws lag. Over de zogenaamde Holleder fietsen. Zoals je de, ja, nou, ja, de fatbikes. Ja, nou ja, dat is weer een woord wat ik niet had moeten gebruiken. Soms uh, denk je later, hè. Waarom laat je dat nou? Uh, uh, Zelf ont op, uh, ontglippen. Ja. Uh, maar dat is zo'n trend. Hè. Die fatbikes uh, uh, die, die ook wel uh, worden gekocht door, uh, door knaapjes die uh, het geld op een uh, niet uh, plezierige manier bij elkaar hebben geschraapt. En, en dat, uh, dat tonen. Hè. Maar ik wil natuurlijk niet mensen overheen uh, kam uh, scheren, want er zijn ook jonge lui die uh, bij de Albert Heijn uh, zich uit de naad werken om zo'n ding te kunnen kopen uh, voor ja. 3.500 euro. Dus uh, uh, alle respect voor, uh, uh, voor die kinderen die ja. dat doen. Zandvoort op zondag ondertussen bij de buren, Benno. Ja, ja. En dat betekent uh, inderdaad het afscheid van uh, burgemeester Elbert Roest... waar we verder bij stilstaan. Ja, uh, afgelopen nacht uh, was, uh, nou ja, dat was eigenlijk... Zijn tot 12 uur uh, was hij nog actief in dienst. En uh, toen was het voorbij. Um, eens even kijken, ja, ik eindigde met hem um, met, um, over die Holleider fietsen. Dat, uh, ik vond het wel een hele bijzondere term trouwens... Uh, Um, maar het waren... komt een beetje van die uh, snorscooters, he? van die Vespa's. Er waren ook uh, Holleder... Uh... Oh, ja, ja, dat ja. waren de fietsen. Ja, dus, ja, ja. Dus maar... waarschijnlijk is dat een variant erop. Dat denk ik ook, ja. Maar goed, er waren nog meer uh, actuele zaken... en daar ga ik nu met de burgemeester over praten. Bloemendaal heeft voor de eerste keer de Groene Strandwimpel ontvangen. Mooi, hè? Ja, ja. maar kan je even uitleggen aan de luisteraar... wat is de Groene Strandwimpel? Uh, nou, de Groene Strandwimpel is een erkenning uh, dat uh, er... een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 En waar de natuur gewoon zijn gang kan, kan gaan. En waar ook bijvoorbeeld grondbroeders nog kunnen zijn. Of waar bijzondere plantensoorten worden beschermd. En tussen Velzen en Bloemendaal heb je zo'n stuk stand wat die groene wimpel heeft gekregen. En, die, en dat predicaat heeft. Ja, ja. Dus het heeft bijzondere natuurwaarden. Oké. Okay. Um... Maar ja, het Noord-Hollandse landschap schrijft van... De, de, er is door de gemeente samen met vrijwilligers heel veel gedaan... maar het, het ja. strand was er al. Ja, het is, maar het is ook afgezet. Hè. Oh, dus is dat het, afgezet? het duidelijk is voor het publiek. Okay. Uh, en dat is bij natuurbeschermde natuurgebieden... dat je daar niet moet komen ja, ja. om uh, de natuur te beschermen. Dat je ook niet met je honden daar doorheen hmm. moet uh, struinen of anderszins. Ja. Uh, dus uh, dat... Uh, ja, dat, dat, dat heeft echt een bijzondere uh, waarde. Ja, oké. Okay. En um, je heeft, waar ik een beetje verbaasd over was... Uh, je hebt in Laren is er een portret van je onthuld. Uh, daar ben je voor Boemendaal uh, 15 jaar burgemeester geweest. Klopt. Um, maar waarom eigenlijk? Ja, die traditie bestaat daar. Oh, dus als je op het gemeentehuis komt... dan hangen daar de portretten van, van die voorgangers. Dus eigenlijk in, in de loop van de jaren. En dat, dat schilderij moest nog steeds geschilderd worden... Dus op enig moment werd ik aan mijn jasje getrokken. Je wordt ouder. Dus we moeten je nu <lacht> wel langs gaan vastleggen. Want anders <lacht> hebben we niet meer een getrouwd beeld van, van de Elboed zoals wij die kenden. Yeah. En dus ik heb een, een kunstenaar mogen uitzoeken, Richard van Klooster. Hij, hij inspireerde mij omdat hij op een gegeven moment een portret heeft gemaakt van Jan Terlouw. En dat vond ik erg mooi. Uh, en ik dacht: van uh, ja, dit past bij mij en dit past ook bij uh, Laren. Uh, dus uh, dat, dat is geschilderd in uh, Veren heb ik dat gedaan. Uh, waar Richard van Klooster met zijn partner woont. Uh, en uitgerekend in de week waarin ik afscheid neem in Bloemendaal. ...met dat portret onthuld uh, in Laren. Dus ik, heb, uh, ik loop van de ene feestelijke ja, activiteit ja. naar de andere. Uh, ja, ja, ja. En, en ze hadden het prachtig uh, gedaan, hoor. Dat was een heel grote uh, groep mensen... Uh, ...die erbij aanwezig waren met, met mooie speeches. Uh, dus uh, ook dat was weer een heel memorabel uh, moment uh, in deze week. Ja, ja. En, um, en maar hoe lang blijft het portret er hangen? Uh, dan... Nou, ja, je hangt in de galerij met, uh, met mijn voorgangers daar. Oh, okay. dus, uh, en een speciaal huis is dat, het Brink, Brinkhuis? Het, Brinkhuis, nou, dat is het gemeentehuis is daar uh, uh, verhuisd naar de Brink. Mm. En De Brink is het hart van, uh, van het dorp. Uh, dus het gemeentehuis ligt daar nu gewoon ja, aanpalend aan, uh, aan het hart. En dat is een, eigenlijk een prachtige plek. En toevallig uh, ja, was daar gisteren uh, die, uh, die bijeenkomst. Ja. Oké, okay, euh, nou, hartstikke leuk. Uh, en inderdaad, wat je zegt, dat allemaal zo in, de laatste, in je laatste week... dat ja. komt er ook allemaal nog even bij. En, maar je moest er wel uitgebreid voor poseren, neem ik aan. Nee, op, ja. ja, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo makkelijk, kan ik je zeggen. Oh, nee, okay. nee ik, ik, ik, ik, uh, het viel mij op uh, hoe... Uh, uh, dan sta je voor zo'n kunstenaar en dan uh, sta je daar een half uur... Uh, Vrij onbewegelijk. Uh, en hij zit daar iedere rimpel uh, uh, in je gezicht te kijken. Ja, ja. ja dat uh, je moet oppassen dat je niet verkrampt. Hmm. Dus dat je wel je natuurlijke outlook uh, houdt. Is ja, ja, ja, grappig om, uh, om mee te maken. Ja. Ik vond het helemaal niet zo makkelijk, moet ik zeggen. Oké. Okay. Want ik wilde toch eigenlijk gewoon wel uh, de ontspannen Elbert zijn die ik ben. Ja. Uh, normaal gesproken. En dat, uh, ja, dat kost de enige energie. Uh. Toch wel. Ja, okay, Dat was Maxi Priest. De dus zomer op je radio met uh, The Wild World. Zie je de en of het uh, zomer uh, blijft, dat horen we nu in het weerbericht met Ben of uh, Nou, vandaag in ieder geval wel. Er staat een lekker windje. Ik zag uh, aan het strand uh, veel surfers, uh, Gezellig druk op het strand. Uh, 40% kans op zon vandaag. Het is 21 graden. Vanavond zakt hij naar 19 en vannacht is het uiteindelijk maar 7. Nou maar, het is altijd nog heel erg warm. 17 graden. Dan morgen stijgt de temperatuur weer naar 22 graden. Het blijft droog en de wind die zakt naar 3 uh, boven. 20% kans op zon en de wind is zuidwest. Dinsdag, dat werd gisteren ook al door de weerman van de NOS genoemd... is het een kan het regenachtig zijn... Uh, 2 mm, gisteren zei ik nog 4 mm... maar dus minder kans op water hier in Zandvoort. De wind trekt wel behoorlijk aan. We gaan naar 6 boven. Dus dat is wel interessant met een kans op zon van 25%. Na dinsdag wordt het, uh, eigen, blijft het eigenlijk droog tot en met zaterdag... En de temperatuur loopt dan weer op van 18 graden richting 21 graden volgende week, zaterdag. Oké, okay, nou ja, we gaan het in de gaten hebben wat het weer gaat doen. Wil je het elke dag blijven volgen? Dat kan via onze eigen CFM-app. Dat was het weer! En vanmiddag uh, tussen 2 en 5 speciale uitzending van Zandvoort op zondag. Ondertussen bij de buren. En vandaag staan we stil bij het afscheid van uh, burgemeesterschap van Elbert uh, Roes van de gemeente Bloemendaal. Daarmee gaan we verder naar deze plaats. ...over uh, afscheid van uh, burgemeester Albert Roest van uh, Bloemendaal. Want daar is nu en dan een plaat over uh, bloemen. Ditmaal roses van uh, Heywood. Ja, leuk. We uh, begonnen uiteraard al het uur met uh, Miley Cyrus en uh, Flowers. Ja. Uh, voordat we verder gaan, uh, nog even een klein berichtje. Uh, Trudy van Duin, uh, die hier uit Zandvoort... ...die meldde dat er een uh, bankpas is gevonden... ...van meneer of mevrouw Kwak. Het is uh, een bankpas van de Rabobank. En als die, uh, uh, die is gevonden... Uh, even kijken, bankpas verloren. Oh ja, nee, is gevonden. Dus in de omgeving van scouting kampeerterrein het Naaldenveld in Erdenhout. Um, en mocht je, je meneer of mevrouw Kwak, je pasje missen. Nou, hij is dus gevonden. Je kan terecht bij Trudy van Duin. Wij gaan door met uh, Albert Roest. Um, inmiddels burgemeester af. Maar Albert was naast burgemeester ook historicus. En daar ga ik even met hem over babbelen. Albert, uh, ik heb in nogal wat interviews van jou gelezen. Je bent historicus. Ja. Maar euh, daar blijft het dan ook bij... Uh, terwijl als ik uh, verder uh, spit uh, over waar je gespecialiseerd in bent... Mm -hmm. dan vind ik dat uh, buitengewoon boeiend. En met jou welvinden uh, wil ik daar graag over praten. Je bent uh, uh, bestuurslid van de Europese Vereniging voor Historicus. Euroclio, als ja. ik het goed uitspreek. Ja, ja. um, wat, wat is dat voor een beroepsvereniging? Nou, ik, um, ik, ik, ik, toen ik begon uh, in mijn uh, beroepscarrière... ben ik een jaar of zes... Uh, docent geweest op een HAVO-VWO-school in, in Hogeveen. Uh, en dat heb ik een tijd gedaan. En uh, nou ja, na een bijbelse periode, dat zie je in mijn carrière enorm terug, dan um, kijk ik weer uit naar iets anders. Uh, en uh, toen ben ik vervolgens wetenschappelijk medewerker geworden bij het CITO in Arnhem. En dat betekent dat ik de geschiedenisexamens in Nederland heb gemaakt. Ook ongeveer een uh, jaar of zes, zeven. Uh, voor HAVO en VBO. Dus er zijn hele cohorten, leerlingen... Die, uh, die mijn examen hebben gemaakt, denk ik dan altijd. Dat vind ik eigenlijk wel een leuke gedachte. Hmm. Maar um, op dat moment kom je dus terecht in de wetenschappelijke wereld... en in de, uh, in de lerarenwereld. En uh, op enig moment kreeg ik contact... met de Europese Vereniging van uh, Historici. En um, die is gevestigd in Den Haag. Die heeft daar zijn uh, hoofdzetel... Uh, en op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om voor de stichting... de foundation, de Urquilio Foundation, uh, daar voorzitter van te worden. En dat is een hele boeiende periode geweest in mijn leven. Want uh, op het moment dat je uh, in zo'n Europees uh, historisch verband terechtkomt... Uh, dan kom je dus in de eerste plaats op heel veel plekken in Europa. Dus we hebben uh, echt gereisd van IJsland uh, en, en Portugal tot Griekenland... en. Uh, uh, Estland en alles wat ertussen ligt. Ja. Uh, die vergaderingen die, die, die speelden zich dus af in, uh, in, meestal in de hoofdsteden. Uh, maar uh, we werden ook betrokken uh, bij de spanningen die in Europa waren. En ik zal daar een paar voorbeelden van geven. Uh, uh, op een gegeven moment waren de Balkanoorlogen. Uh, die kwamen tot een einde. Uh, en dat betekent dat Kroaten, eh, Serven, eh, Montenegrijnen... Eh, eh, eh, eh, echt elkaar weer moesten ontmoeten. En eh, dat soort gesprekken heb ik eh, geleid eh, in die periode. En dat is echt wel voor mij een ingrijpende eh, tijd geweest. Omdat ik gemerkt heb toen... Eh, dat was in Sarajevo. ik heb het later ook gedaan... Eh, eh, op Cyprus... Uh, ...waar de spanningen waren tussen Turken en de Cyprioten. Um, ook al in Palestina. Hm. Tussen uh, uh, ja, de Israëlieten en Palestijnen. Ja. Uh, en het is altijd zo ingewikkeld... ...als mensen uh, lange tijd met elkaar in uh, onvrede hebben geleefd... Uh, ...en ja, ook echt in oorlogsomstandigheden tegen jegens elkaar hebben gezeten. Hoe ga je dat dan weer helen? Ja, precies. En het is nu natuurlijk een groot vraagstuk uh, in uh, Oekraïne en ja. uh, de Russen. Er zal een moment komen dat die oorlog toch uh, stopt. Ja. En laten we hopen dat dat uh, moment uh, dichtbij is. Uh, maar dan zal er geheeld moeten worden. Dat kan niet anders. Uh, en dat, De geschiedenis heeft altijd uh, ook perioden van heling uh, gekend. Ja. En uh, ik, ik, heb het, ik heb het als zeer leerzaam ervaren in dat soort omstandigheden uh, te moeten werken. Want is het dan eigenlijk zo, hoe haal ik de haat uit de mensen? Ja, het is, het, het, bij die historici uh, in Serie Evel was het uh, echt uh, letterlijk zo dat... Uh, uh, jongens die in de loopgraven tegen elkaar stonden en uh, elkaar beschoten. Dat die elkaar vervolgens op enig moment toch een hand moesten aangeven. Ja. Dat, dat is waar het om draait. En uh, soms deed je er een dag over voordat ze daartoe kwamen. Hmm. En dat een. Uh, ja, dat heeft op mij bijzonder indruk gemaakt. En ik heb ook eruit geleerd uh, hoe noodzakelijk het is dat, uh, dat mensen de dialoog <kuggen> houden met elkaar. En in mijn vak is dat uh, natuurlijk essentieel. Ja. Een, een burgemeester is niets. <kuggen> ja. Is gewoon iemand die boven de partijen staat, uh, maar geen, uh, geen machtsareaal heeft. <kuggen> dus die moet het echt hebben van, uh, uh, van het gesprek. Elkaar ja. steeds weer mensen tot elkaar brengen. Uh, en dat kunnen burenconflicten zijn. Hè? Dat is een heel ander uh, uh, escalatieniveau ja, ja, ja, ja. Uh, dan een oorlogssituatie. Ja. Maar ook daar, dat kan enorm schrijnen. Het kan enorm dwars zitten in het, in het leven van mensen. Mm -hmm. Maar hoe, hoe geef je elkaar dan weer die hand? Hè? Ja, dat, is, uh, dat, is, dat is een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat lijkt me ook omdat je natuurlijk... Uh ook de talen niet spreekt, want je bent overal geweest. Nou, en... Meestal ging het in het Engels. Nou ja, het, goed, maar uh, dan moet, moet iedereen uh, zich natuurlijk ook goed verstaanbaar ja. en begrijpbaar maken. Ja, dat in, in, klopt. En... Ja, we deden het ook wel met tolken. Ja, ja. Um, maar weet je, dat misschien is lichaamstaal nog wel belangrijker ja, taal. Ja, ja. ja. Uh, want als je elkaar een hand geeft of uh, een huk, dan, uh, dan spreekt daar eigenlijk misschien wel meer uit dan... Um, in, in in rationele bewoordingen elkaar uh, uh, ja tegemoetreden There's is Hurt our sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space. Make a better place. Oh. Zandvoort, een hele goede middag, een zonnige Zandvoort. En uh, welkom bij speciale Zandvoort. Op zondag uh, in het teken van het afscheid van uh, burgemeester Albert Roes van uh, Bloemendaal. Je had net een uh, toch wel heftig gesprek uh, met hem uh, over het uh, feit dat hij ook... Uh, Historicus is en wat hij allemaal meegemaakt heeft, vandaar ook dat ik die plaat van uh, Michael Jackson draaide. Ja, hele goede keuze, Rob. En, uh, nou, ik uh, ga verder praten met uh, Albert Roesten over die uh, Europese beroepsvereniging voor historie, Euroclio. Als we het over Euroclio hebben, is het uh, actief betrokken, schrijft men, bij het helpen en vormgeven en herschrijven van oorlogsverleden, van de, onder andere waarschijnlijk de, de Balkanregio. Ja. En, uh, en de gerevi gerevisioneerde geschiedenis van um, voormalige Russische deelstaten. Dus ja. ik dacht eigenlijk dat het heel specifiek was. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Um, kijk, die historici, uh, die komen bij elkaar. Die komen uit heel Europa. Uh, en die spreken over lesmethodes, um, curriculum. Maar die zijn in sommige gebieden enorm staatsgedirigeerd geweest. Hmm. Dat gewoon de staat oplegt wat er in die geschiedenisboeken terecht moet komen. En daarmee worden gewoon hele generaties jonge mensen... Uh, ja, die worden gebrainwashed. Ja, ja. En op het moment dat de, de democratieën erin lopen... Uh, moet je geschiedenis vanuit meerdere gezichts... Uh, punten of invalshoeken gaan beschrijven. Ja. Uh, en uh, dat, dat zijn enorme processen, ook voor docenten. Hmm. Uh, er zijn ook, er zijn ook uh, landen uh, waar uh, geschiedenis heel feitelijk wordt gegeven, dus gewoon feitjes leren. Maar er zijn we in Nederland natuurlijk veel verder in. Het, het gaat om het duiden van het historische proces. Hmm. Kijk, geschiedenis is heel sterk oorzaak uh, en gevolg. En uh, de uh, de krachten die daar invloed op, uh, op hebben. En ja, dat zijn beschrijvingen van gebeurtenissen uit het verleden. En die kun je duiden. Uh, net zo goed als je mensen kunt duiden... Uh, wat is goed en wat is fout. En uh, ja, het hele grote grijze gebied uh, uh, ertussen. Ja, ja. Ben ik een goede uh, burgemeester voor Bloemendaal geweest? <lacht> ja, daar kun je heel verschillende opvattingen <lacht> over hebben, ja, ja, kan ik je wel <lacht> zeggen. Uh, in ieder geval worden daar eh, tegen mij heel verschillende dingen over gezegd. Okay. Eh, eh, ooit zei een raadslid dat ik de slechtste burgemeester was... die eh, eh, Bloemendaal nou ooit gehad had. Okay. Eh, maar ik heb ook wel mensen gehoord die zeggen van... nou, eh, ontzettend fijn dat je eh, hier hebt eh, zes jaar... Je best hebt gedaan. En er zitten allerlei gradaties tussen. Dat is heel interessant, hè? Ja, Hoe ja, komt dat nou? Ja, ja, ja, ja. En dan komen de argumenten op tafel. En, uh, uh, nou ja, dat moet je dan vervolgens ook weer in de geschiedenisboek uh, uh, terugleggen. Ja, ja. Uh, ik, leuk, hè? Wat ja, een ik, leuk vak, hè? Ja, een leuk vak, <laughs> ja, ja. Uh, daarom interview ik jou ook zo graag. Omdat, omdat uh, daar uh, dat duidelijk te krijgen. Hoe leuk het vak uh, burgemeester is. Mm. Um, Even een bruggetje maken. Ja. Je, gaat, je hebt over de hele wereld gesprekken gevoerd... van partijen die ooit met elkaar oorlog hebben gevoerd. Ja. Nu ben je door Den Haag, het Den Haag, het ministerie van Landbouw... even uit mijn hoofd, gevraagd om... nou is het natuurlijk geen oorlogssituatie... maar het zijn wel weer... Denk ik gesprekken om verbindenis. Je gaat gesprekken voeren met de boer of sterker nog, je bent ja. er alweer mee bezig. Je, ja, ja, ja. Je, 1 oktober stop je met burgemeester zijn, maar je gaat naadloos over in een volgend. Absoluut. Ik, ja. uh, ik, ik was zelf ook verbaasd hoor. Ik zat op 1 mei op de tribune uh, bij de Europese Hockey League. Waarbij uh, Bloemendaal... Uh, Europees kampioen werd. Dus het was eigenlijk best een, een eeuwfeestelijke moment. Het is slecht weer trouwens dat wel. Maar uh, toen ging de telefoon. Uh, en toen was er uh, iemand van Lambo aan de telefoon. Het was de tweede paasdag. Uh, die vroeg of ik een uh, klus wilde gaan doen. Uh, waar ze iemand voor nodig hadden die zeer stressbestendig was. En ook wel een beetje tijd uh, uh, zou gaan krijgen. En dat bleek dus een deel te zijn van het landbouwakkoord. En dat landbouwakkoord is vervolgens geklapt. Zoals je waarschijnlijk wel weet. Ja. De, partijen zijn, de LTO is van tafel gelopen onder leiding van Sjaak van der Tak. Omdat de boeren niet uh, gelukkig waren met de, de uitkomsten die, uh, die aanstaande waren. Maar in dat landbouwakkoord zat ook een deel wat dierenwelzijn heet. En... Um, die dierenwelzijn kan, die is heel gevoelig. Omdat er toch wel miljoenen mensen zijn in uh, dit land... die vinden dat er uh, op een zorgvuldige manier met dieren omgegaan kan worden. Er is al heel veel gebeurd op dat gebied in de afgelopen uh, uh, jaren. Zeker jaren, maar ook al langer. Ik zal één voorbeeld noemen... Um, het is helemaal nog niet zo verschrikkelijk lang geleden... dat er heel veel antibiotica werden toegediend aan dieren... om ontstekingen te voorkomen of ziekten. Uh, en dat is in Nederland enorm teruggeschaald, enorm teruggebracht. Mm. Uh, en dat is, een, dat, is een, dat is een geweldige stap vooruit in dierenwelzijn... maar ook überhaupt in welzijn van mensen. Um, en, maar zo zijn er heel veel andere uh, onderdelen. Ik, ik, ik noem bijvoorbeeld het, het, het plegen van fysieke ingrepen op dieren. Het afknippen van uh, vakkenstaarten. Of het afknippen van teennagels van, uh, van kippen om elkaar niet te bezeren. Hmm. Um, er, zijn, er zijn veel fysieke ingrepen. En... Ja, er is toch een maatschappelijke trend die zegt van dat, dat, dat zou niet meer moeten gebeuren. En zeker niet onverdoofd. Het castreren van dieren ja, onverdoofd, ja. Nou, dat, is, dat is best heel ingrijpend en pijnlijk. Ja. En dierenleed moet op dat gebied verminderen. Uh, er is ook een hele duidelijke trend dat dieren meer keuzemogelijkheden moeten hebben. Dus dat ze in de stallen uh, functiegebieden hebben waar ze kunnen slapen... of waar ze kunnen spelen of kunnen eten. Uh, dat er ook ruim baan is, dat ze kunnen vluchten... op het moment dat ze door een ander dier uh, uh, uh, ja, uh, uh, toch to to negatief worden bejegend. Uh, en er is ook een hele trend om dieren weidegang te geven. Nou, dat zijn, dat zijn belangrijke ontwikkelingen. En ja, op een gegeven moment ben ik gevraagd om voorzitter te worden van de kerngroep. Die zich daarmee bezighoudt voor de periode tot 2040. Dus ze schrijven allerlei plannen van aanpakken om dieren een beter welzijn te geven.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 Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où m'a trouvé, moi je ne bouge pas, moi je t'aime, et ne dis pas l'anniversaire de Nicolas. voor le casus, je veranderde de vie Aan ah ah. à centen, à tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. je folie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na C'est si les clés ne les pas sur le pont des soupirs Ah Elles sont en orde. on ne sait jamais ça peut servir nanana, nanana. Ja, we hebben sinds uh, dit weekend, hebben we Café Neuf uh, weer terug uh, in Zandvoort. Ja. Vandaar ook even een uh, Franstalig plaatje oh ja, natuurlijk, natuurlijk bij uh, Zandvoort op zondag. Door de fossie, lekker We le hebben een special vandaag rondom het uh, afscheid van... Uh, Burgemeester Elbert Roest. Ja, en we gaan naar het laatste interview luisteren van dit uur. We hebben nog twee uur te gaan. En daarin vertelt Elbert Roest verder over zijn nieuwe part-time baan... bij het ministerie van Landbouw. En waar hij opnieuw probeert mensen, CQ-organisaties... met elkaar te verbinden. En daar zie je ook weer die maatschappelijke spanning. Hmm. He, want um, er is een heel groot belang voor de uh, boerengemeenschap... om wel uh, die dieren te kunnen opfokken... Uh, Nederland is de tweede exporteur, exporteur van vlees in de wereld. Heel veel mensen realiseren uh, zich dat niet. Er dat, worden is 600 miljoen, dat is gigantisch. Er worden 600 miljoen dieren in ons land uh, uh, opgefokt op jaarbasis. Zo. Uh, en vervolgens geslacht en uh, uh, uh, ja, vermarkt. Dus dat is een hele belangrijke bedrijfstak... Uh, en nou, daar, daar moeten bier, boerenfamilies van leven, hè, op, de, op hun erven. En, en ze doen dat gewetensvol al uh, heel lang. Want uh, ja, mijn ervaring met boeren is dat ze gewoon houden van hun, uh, van hun dieren. Maar tegelijkertijd is er ook een uh, belangrijke trend in de samenleving... die zegt van, uh, ja, dit moet toch anders. Mm. Er moet meer ruimte zijn, minder dieren per oppervlak. En, zodat ze meer leefruimte hebben, letterlijk. Uh, en... Um, nou ja, aan dat proces geef ik vorm. Samen met de dierenbescherming, Farmers. ook de markt- en ketenpartijen. Dus dan moet je denken aan de supermarkten die het vlees afnemen. De Koninklijke Horeca Nederland. Het is partijen die het vlees verwerken, de slachthuizen. Uh, het slachten, daar kun je ook nog uh, belangrijke dierenwelzijnstappen in maken. Ja. Het, het uh, transporteren van uh, dieren. Dus ik houd mij in één keer bezig met een hele andere wereld. Er ook tegenstellingen zijn. En is idee hoeveel, om, om hoeveel mensen het eigenlijk gaat. Of om, om dus om hoeveel inkomens het gaat. Nou, er zijn uh, volgens mij ongeveer 53.000 uh, boerbedrijven in Nederland. Uh, en ja, dat, dat, dat, dat zijn natuurlijk landbouwbedrijven, maar ook uh, veeteeltbedrijven. Ja. En uh, ja, die veeteelt die strekt zich uit van uh, varkenshouderij, via, uh, melkveehouderij, krovenhouderij, pluimveehouderij natuurlijk. Ja. Uh, maar ook eendenfokkers, ook konijnenfokkers. Dus uh, je hebt allerlei uh, uh, vormen van teelt. En uh, nou ja, voor al die categorieën. Uh, proberen we dan ook dierzijn, welzijn, uh, uh, maatregelen... Uh, te formuleren voor de toekomst. Uh, en tegelijkertijd een robuuste veehouderij in Nederland overeind te houden. Uh, en ook het verdienvermogen van de boeren overeind te houden. Uh, want ja, als je moet investeren in stallen... dan moet je het wel kunnen terugverdienen. Je moet er ook nog een boterham bij kunnen eten. En dat moet ook een faire boterham zijn. Ja. Uh, en dat raakt dan weer aan, uh, aan, aan de inkomens van de boeren... maar ook uh, aan de markt. Dus ja. de, uh, de Nederlandse consument moet het ook kunnen betalen... en willen betalen. Ja. Uh, want als je dierwaardig uh, tot stand gekomen uh, vlees uh, eet... Ja, dan, uh, dan betaal je misschien ook wel iets meer. Uh, ja. en, en, en daarvoor heb je dan ook weer... Um, de cateringbedrijven voor nodig die daartoe bereid zijn. Ja. Of, de, of de supermarkten. Ja, ja. En, maar je, je bent inmiddels al begonnen, begrijp ik. Hè? Een, een aantal dagen. Ik werk uh, denk ik de helft van de tijd op dit moment in Den Haag. Um, en uh, de andere helft in mijn, uh, in mijn burgemeesterschap. En dat kon heel goed, omdat uh, ik in de vakantieperiode niet uh, weggegaan ben. Dus ik ben gewoon hier gebleven. Uh, en uh, ja, ik, heb, uh, ik, ik heb het ook geprobeerd in een balans met elkaar te doen. Hm. Okay. En zo meteen hou ik dus eigenlijk een halve baan over voor de, ja. uh, voor de komende maanden. En dat is fijn. Dus uh, je hoort vaak dat mensen in zwarte gaten vallen op het moment dat ze echt uit zo'n dynamisch uh, beroep ja. Uh, ja, in, in, in, in pensionering lopen. Ja. Maar ik hoop dat we voorkomen. Ja, nou dat hopen we zeker. Zeker, ja, wat een verhaal, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Nou ja, tot zover het eerste uur met Elbert Roest. Die vannacht om 12 uur zijn burgemeesterschappen van Bloemendaal beëindigde. En zoals een radiocollega elk uur zegt, straks meer. Zo is dat, ja. we gaan nog een bloemetje draaien. En dus, uh, hier is La Vie en Roos. Look at the hill Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Tunesië wil het geld van Europa niet aannemen. Ze vinden het bedrag van 126 miljoen euro... uit de migratiedeal te laag. Het geld zouden ze krijgen in ruil voor extra maatregelen... om de vluchten.